Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Turkse feit aan de kaping van een veerboot in de zee van Marmara. Agenten gingen vanochtend vroeg aan boord en schoten de kaper dood. De 18 passagiers en 6 bemanningsleden zouden ongedeerd zijn gebleven. Er bleek maar één kaper aan boord te zijn, vermoedelijk een PKK-lid. Eerder was sprake van vier of vijf daders. De kaping begon gistermiddag, kort nadat de veerboot was vertrokken uit de havenstad Izmit.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 Pelosconi wordt vermoedelijk opgevolgd door oud-Eurocommissaris Monti, die het vertrouwen van de financiële wereld in Italië moet herstellen. Kroatië en Ierland zijn na de eerste play-off wedstrijden al zo goed als zeker van plaatsing voor het EK-voetbal. Kroatië won in Istanbul met 3-0 van Turkije, dat door Guus Hiddink wordt gecoacht. Ierland won uit tegen Estland met 4-0. Nederland speelde een oefenduel tegen Zwitserland, het bleef 0-0.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 Treated you right, babe So tonight Do it for real But he won't forgive you Like I did So there's no turning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 Als we gaan huizen Het is stil achter de luiten Die kan mij zien In blauw verlichte treinen Wacht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 I was weak and couldn't even hide it And so I surrendered just to hear your voice Just to hear your voice